Middernacht, het is donderdag 21 juli. Martijn van Beek met het NOS-journaal. Minister De Jager vindt dat Italië te weinig doet om de overheidsfinanciën op orde te brengen. Premier Rutte zal op de eurotop morgen in Brussel eisen dat Italië meer bezuinigt. De Jager schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de minister zijn de problemen van Italië minder groot dan die van Griekenland, Portugal en Ierland.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 En een hele goede nacht, ja, een nieuwe zomereditie van Casa Luna. En ook weer vannacht zo'n leuk gesprek uit het afgelopen seizoen. En vrijdag hopen we natuurlijk weer op een mooie uitzending van Zomernachten. Hoe die gaat worden weten we nog niet, want ja, de hoofdpersoon Jan Luiten van Zanden... de economisch historicus, gaat hem helemaal zelf invullen. Anderhalf uur lang praat hij dan live over de, zijn werk, over zijn leven zonder presentator, wel met een heleboel mooie muziek... Eh, zag ik al dat hij eh, gaat draaien. En straks om eh, kwart voor één duikt Peter Tenel in het radioarchief. En na één uur zetten we de telefoonlijnen weer open voor uw verhalen. Vannacht wil ik het graag met u hebben over beelden... over illustraties uit uw jeugd. Welk beeld staat u nog altijd helder voor de geest... en heeft uw eigen wereldbeeld ja, mede gevormd? U kunt alvast mailen eh, als u een mooie verhalen daarover heeft. Dat kan aan KSRloon uit ncv.nl. Nou, dan denkt u misschien... Waarom vraagt hij dat? Nou, heeft allemaal te maken met het gesprek dat Colette van der Ven had met Marit Turnquist. Zij is illustrator van kinderboeken. En ze was 15 oktober te gast in Casa Luna op de slotavond van de kinderboekenweek. Turnquist is onder andere beroemd om haar illustraties in de boeken van de Zweedse schrijfster Astrid Lindgren. En ze werd daarvoor gevraagd toen ze nog maar aan het begin van haar loopbaan stond. Kun je nagaan. Mooi gesprek waar we nu naar gaan luisteren. Colette van der Ven in gesprek met Marit Turnquist. Een zucht is onzichtbaar net als de wind. De nacht is onzichtbaar als de dag begint. Onzichtbaar zijn de dingen die ik kwijt ben die ik nooit meer vind. Maar met mijn ogen dicht zie ik alles wat mijn hoofd verzint. Een gedichtje uit het door mijn gast geïllustreerde kinderboek... Jij bent de liefste. De laatste regels zouden het motto kunnen zijn van haar werk. Met mijn ogen dicht zie ik alles wat mijn hoofd verzint. En wat verzint dat hoofd van haar allemaal niet? Verblindende zonnebloemenvelden. Touwtjes springende meisjes in rode jurken tegen een felblauwe lucht. Groene huisjes in groene bossen. Gele laarzen in grijze regenplassen. Welkom, Marit Turnquist. Dank je. Illustratrice van boeken van Hans en Monique Hagen. Van Astrid Lindgren, Van Toon Tellige. Um, maar om te beginnen, hoe verzint dat hoofd van je? Ja, dat is een leuke vraag, want dat is ongeveer de enige vraag... die ik niet kan beantwoorden. Ik weet Fijn niet. om daar dan mee te beginnen. <laughs> ja, daarom... Nee, het, het absurde is dat er is dus een intuïtief proces gaande... en dat is dat er zit iets in mijn hoofd. Het, is natuurlijk, het gaat heel snel. Hè? Je krijgt een tekst en ik zie iets... En ik denk eerlijk gezegd dat dat voor alle mensen geldt, niet alleen voor mij. Je ziet iets voor je, direct als iemand iets begint te vertellen. Het enige is dat ik moet het vasthouden, ik moet dat beeld vasthouden... want ik moet het eruit krijgen op een papier. En dat is lastig. Dus dat mag ook niet wegvliegen gelijk. En uh, wat wel zo is, is dat de ingrediënten die daarna blijken in die tekening te zitten of eventuele details die toegevoegd worden. Ja, dat zijn natuurlijk heel vaak dingen die ik zelf heb meegemaakt... als kind of nu of omheen heb gezien. En, want ik ben wel een verzamelaar van beelden, zeg maar. Ja, je loopt de hele ja. tijd er rond te kijken. Ah, het... ik niet. Ik kijk, ik, ik ben een, een goede kijker, ja, denk... zullen we maar zeggen. En, maar en die vind... kleuren, die zijn opvallend. Hè? Je doet een pagina om in het geel geels te tegemoet. Je doet een volgende pagina om en het is, het is één grote blauwe zee... Hoe ja. werk je daarmee? Nou, dat, dat hangt wel van af wat voor boek ik illustreer. Maar in dit geval, jij verwijst naar dat laatste boekje... Jij en ik in mijn rode fiets. En daar wilde ik heel erg stemmingen pakken. Uh, en ik denk dat, het is voor kleine kinderen. En ik, ik voelde echt van, ja... Een een klein kind kan zulke wisselende stemmingen hebben... maar die kan ik dan zelf ook invoelen. De euforie van touwtjes springen, Dat je het gevoel hebt dat meisje op die pagina die vliegt gewoon. Terwijl dat natuurlijk helemaal niet kan. En dat, ja, daardoor heb ik ook dat, dat blauw... dat geeft een soort vrijheidsassociatie. He, net als he, een geel knallend veld kan ook een, een soort blijheid... maar net zo goed zitten er enorm grauwe prenten in... Die, die ik ook weer met een stemming. Ja, ik wil die stemming hebben. Maar zoek je dan die stemming op in jezelf? Dus dat touwtje springende meisje, dan ga je terug naar um, dat ja. gevoel bij jouzelf? Ja, ik denk, ik denk, ik kijk niet echt naar kinderen om mij heen die aan het touwtje springen. Zijn. Nee, ik moet het wel in mijn tenen voelen hoe het is om, om gelukkig te zijn terwijl je touwtje springt. En hetzelfde, ik bedoel, er is een, een, een uh, gedichtje dat heet Ziek. Uh, en dat, ja, de, daar voel ik ook echt die, die grauwheid en, en treurigheid. En dat alles lamlendig wordt. Ik vind dat ook interessant, stemmingen. Dat komt heel veel in mijn boeken voor. Dat ik uh, vaak denk, het gaat niet over hoe iets eruit ziet. Het gaat erover in wat voor stemming je bent. En dat kleurt gewoon alles. Dat zie je in al mijn boeken. Want um, jij hebt het over dat kind dat ziek is, dat kijkt voor een raam, mm -hmm. een groot, leeg, grijs raam. Mm -hmm. En ik las ergens dat, jij, dat alle kinderen dan iets anders inzien. Ja, zien. nou ja, dat wist ik natuurlijk ook niet toen ik het tekende, maar ik. Ik hou heel erg van mensen die uit ramen kijken. Ik keek overigens vroeger heel veel zelf uit ramen. Zelfs zoveel dat ik op de lagere school mocht ik niet bij een raam zitten. Omdat ik altijd uit het raam keek daar. En dan werd ik afgeleid. Maar uh, in de kinderboekenweek sprak ik met een groep kinderen. En toen vroeg ik inderdaad aan die kinderen. Wat, wat, wat is ze daar aan het doen? Nou, er kwamen verhalen uit over dat er een kermis buiten was. En nou ja, er waren natuurlijk spelende vriendjes buiten. En, nou, er waren allemaal verschillende dingen buiten. Die ik niet heb getekend. Dat vind ik leuk. Yeah. Ik was ook in een boekhandel. En toen was er een jongetje. Een heel klein jongetje. Ik denk dat hij nog geen vier was. En die, ik had geprojecteerd op een groot scherm mijn tekeningen. Om deze tekening waar we het over hebben. ziek, Een grijze kamer met allemaal speelgoed op de grond. Een Beetje teleurgesteld speelgoed. Want er wordt niet <laughs> mee gespeeld. En dat jongetje die probeerde dus op een gegeven moment... met tekening in te gaan. Om, want hij wilde met de boerderij spelen die daar was. En toen dacht ik, wat gebeurt hier? Hij wilde dus echt, hij wilde naar die boerderij. Maar ja, daar kon je helemaal niet mee spelen. Het is trouwens helemaal niet zo realistisch getekend. Best een beetje, ja, maar hij kwam zo in de sfeer van die kamer. Dat hij, dat vond ik erg leuk. En was hij niet erg teleurgesteld dat hij er niet in kon dan? <laughs> ja, nou ja, ik weet het niet. Maar ik, ik in ieder geval was ik helemaal, ik begreep niet wat hij aan het doen was, want hij was een beetje aan dat doek, aan het graaien. Maar dat bleek dus dit te zijn: dat hij, hij zei: ik wil met de boerderij spelen. En wat ja. vragen kinderen nou aan jou uh, over je boeken? Of, uh... Oh, ze vragen zo vreselijk veel. Maar ja, ze variërend van gewoon uh, hoeveel boeken je hebt gemaakt en de, de standaardvragen tot uh, wat zijn uw hoogste doelen in het leven. En, en wat zijn die dan? <laughs> Nou, dan moet ik ook altijd even nadenken. Heb je al een antwoord? Het is dus goed dat jij de vraag <laughs> niet nu gaat stellen. Goed, dan gaan we even luisteren naar iemand anders die wel een vraag aan je stelt. Op het antwoordapparaat. Er is één nieuw bericht. Dag Colette. Je hebt um, uh, Marit Turnquist, het gast creatief brein van tekeningen en verhalen. Um, goed, dan is het eigenlijk voor de hand liggende vraag. Als zij nou een personage uit een kinderboek zou kunnen zijn... wie zou ze dan kiezen? Wie zou ze willen zijn? Ik hoop dat je een mooi, verbeeldingsrijk gesprek voert. En, uh, veel plezier daarbij. Oeh. Marit, ja. laat ze de review passeren. Dat, uh, dat is dus een hele moeilijke vraag voor mij. Want eerst ga je dan denken, oeh ja, natuurlijk Pipi Lankars. Maar ik wil helemaal geen Pipi Lankars zijn. Dat is helemaal niets voor mij. Nou, ja, het rare is dat als ik erover nadenk... heb ik mij vroeger helemaal niet zo erg geïdentificeerd... met meisjes in boeken... Ik heb, meer, ik heb altijd boeken opgezocht waar kinderen dingen meemaakten... die ik niet wilde meemaken. Ik wilde boeken lezen over kinderen die moeilijke dingen meemaakten. Ik had het eigenlijk heel makkelijk. En ik was altijd op zoek naar, naar nou ja, allerlei treurigheid. Omdat ik het gevoel had dat ik dan ja, daardoor ook dat een beetje mee zou maken. Maar, maar dat, dat zijn natuurlijk niet de kinderen waar je mee wil identificeren. Maar dat is een vorm van identificatie natuurlijk. Dat je opzoekt wat je zelf niet bent... om die kant te ja. leren kennen. Ja. En, en... Maar daar heb je dan verschillend soort boeken in. Wat ik echt zocht, dat was waar het eigenlijk ook allemaal nog mis ging. Dus ik wilde eigenlijk het liefst een boek hebben over een kind... dat heel uh, uh, iets heel moeilijks meegemaakt... Uh, waar ik mee bevriend raak eigenlijk als lezer... En dat dat kind dood zou gaan, dat wilde ik. Zo'n boek zocht ik. Ja, en de, die laatste link moet je me even uitleggen. Ja, en dat had te maken met dat ik nooit had meegemaakt... dat iemand heel dicht bij mij was doodgegaan. En ik dacht, als ik nou een boek kan lezen... waarin ik heel dicht bij iemand kom... en dat die hoofdpersoon van het boek dan doodgaat. Dat ik die verlies. En... Nou ja, ik vond dus eigenlijk die Do schrijvers ook allemaal best wel laf dat niemand durfde dat te schrijven. Het liep altijd goed af. Ja, er gingen wel zijpersonen dood, maar die hoofdpersoon die bleef altijd in leven. En jij dacht, als iemand nou in een boek iemand maar dood laat gaan, dan weet ik tenminste wat het is. Ja, dan, dan kan ik oefenen. Oefenen in leren ja, gaan met de dood. Ja, Was je niet een waanzinnig ernstig kind als ik dit N zo hoor. Nou, ik was wel voor een deel was ik ook wel heel ernstig, maar voor een deel was ik ook heel humoristisch en grappig. Maar. Maar ik, euh, ja, ik denk dat ik het leven wel aardig serieus nam. Maar om de, toch even de vraag enigszins te beantwoorden... dan denk ik dat als ik me zou identificeren met iemand... dan zou het dus eigenlijk niet met een meisje zijn... maar met een jongetje. En dat is in het boek van Astrid Lien... Grianne Rasmus en de landloper. En dat is een jongetje die in een kindertehuis zit... en die niet gekozen wordt steeds. Er komen steeds ouders langs die een kindje kiezen. En hem kiezen ze niet. En op een gegeven moment loopt hij weg... En dan komt hij een landloper tegen. En met hem gaat hij helemaal zwerven. En dat verhaal eindigt dus heel goed. Maar het is heel moeilijk. Waar hij, en dat is zo euforisch hoe dat loopt. Terwijl het eigenlijk een heel moeilijk pad is. Nou, dat vind ik wel... ja als ik als, In ieder geval, als ik in een film had moeten spelen... had ik wel die Rasmus willen spelen. Dat, <lacht> dat vind ik wel, ja. Je, je hebt het net over waar jouw voorkeur naar uitging. Naar wat voor soort boeken. Moeten kinderboeken nou... Um, of niet moeten, maar is het zodat ze eigenlijk alle elementen van het volwassen leven... Uh, van, van alle emoties, dus verdriet, pijn, geluk, verliefdheid, troost... dat die aan bod moeten kunnen komen in een kinderboek? Nou, ik denk niet in één kinderboek. Ik denk dat je gewoon moet zeggen... er moet een hele breedte zijn aan kinderboeken die kinderen krijgen. En zeker moeten er kinderboeken bestaan... waar al deze dingen in te vinden zijn... He, want nou, je hoort het, ik had een hele extreme keuze als kind. Maar er zijn natuurlijk net zo goed kinderen die hele andere dingen opzoeken. En ik denk als je naar mijn boeken kijkt, dat daar ook. Er zijn boeken waar eigenlijk meer een soort verlangen uitspreekt. Dat je zelf, bij wijze van spreken, verlangt naar die wereld die ik heb getekend. En dat is een hele idyllische wereld. Nou, daar komt helemaal niet allemaal dood en verderf in voor. Hangt ook trouwens van de leeftijd af. He? Als het voor hele jonge kinderen is, vind ik dat weer minder belangrijk. Maar zodra kinderen toch flink over het leven beginnen na te denken. dan is het wel mooi om ze mee te nemen. en niet die onderwerpen te schuwen. Zijn er elementen waar een goed kinderboek aan moet voldoen? Oh, dat vind ik heel moeilijk om te zeggen. Nou, in elk geval. het moet niet over de hoofden van kinderen heen gaan. En dat gebeurt best af en toe. dat er grapjes gemaakt worden. die eigenlijk meer voor de voorlezer zijn dan voor het kind wat ze leest. En. Uh, ja, en ik denk als je een. een als je durft om een, een moeilijk onderwerp aan te kaarten. dan moet je natuurlijk ook wel dat kind op een goede manier daardoorheen loodsen. Dan kan je niet uh, uh, op een gegeven moment uh, je er vanaf gaan maken of zo. Want dan, ja, dat, is dus, dat vind ik trouwens het allerknapste van Astrid Lindgren... waar ik mee heb gewerkt. Dat in haar moeilijke boeken, bijvoorbeeld Gebroeders Leeuwenhart of zo. daar weet zij echt een ongelooflijk zwaar onderwerp aan te kaarten kaarten, van een, hè, dat gaat over een broer die zijn broer verliest. het gaat heel veel over de dood. Maar je durft door te lezen als kind... omdat je gewoon voelt dat zij... ja, zij, zij wijst jou de weg door dat boek. En zij zal je niet in de steek laten. Niet als, als wegwijzer, maar zeker niet als schrijfster. En dat voel je als kind. Dat vertrouw je. En ik denk dat je soms dat niet vertrouwt. En terecht, ik bedoel sommigen... En boeken. En dan vind ik dat dat soort mensen moeten, doen, dan ook niet dat soort onderwerpen aankaarten. Wat is voor jou de meest dankbare reactie die je kunt krijgen als kinderboeken? Illustratrice ben je nu maar als een boek dichtgeslagen wordt en een kind zegt: Ja, dat is heel moeilijk, omdat uh, ja, ik, ik weet niet, ik. Ik heb wel dat je het dankbaarste is, toch, dat je soms hoort dat een kind de hele tijd met je boek sjout, zeg maar Dat hij het meeneemt naar plekken. En dat heb ik nu wel. Ja, dat hoor je heel af en toe. En dat hè, volwassenen uit het overigens veel makkelijker. Hè, als ze iets mooi vinden, dan, hè, dan kunnen ze een hele brief over schrijven aan je. Maar kinderen die. Ja, die doen dat toch op een andere manier. Die, die zeggen wel van, oh, wat kunt u goed tekenen of zo. Maar dat, dat zegt nog niks of zo. Dat is gewoon leuk om te horen. Maar ik, ja, ik heb wel van kinderen... of dan misschien wel meer van hun ouders gehoord. Bijvoorbeeld mijn boekje Klein Verhaal over liefde. Dat, dat is, ja, daar weet ik... Op een gegeven moment kreeg ik een bandje opgestuurd. Een meisje van drie en een half... die dat verhaal elke dag aan haar moeder vertelde. En... Op een gegeven moment was die moeder het gaan opnemen om het aan mij op te sturen. Ja, dat is wel een hele leuke reactie. Misschien kun je even kort zeggen waar je dat klein verhaal over liefde... dat heb je zelf ook geschreven, de meeste ja. boeken heb je geïllustreerd. Nou ja, het Dit is zei. eigenlijk heel gek, want het is, wat mij betreft... is begonnen als een soort dagboek van mezelf. En het gaat over een meisje, ja, het klinkt niet echt als een dagboek hoor... maar goed, het gaat over een meisje die op een paal in de zee zit... en eigenlijk alleen maar zit te kijken naar de hele wereld... En op een dag wordt dat doorbroken. De wereld is dus, die gaat in de vorm van bootjes voorbij. Alle mogelijke soorten bootjes. En eh, dan op een gegeven moment wordt dat doorbroken. Niemand ziet haar ooit. He, door een man die haar wel ziet en die op haar afkomt. En vervolgens weer verdwijnt. En dan komt er een soort, ja dan opeens voelt ze hoe eenzaam ze eigenlijk is op die paal. En dan begint ze een huis, probeert ze te bouwen op die paal voor die man. En dat... Dat gaat er allemaal mis, want het wordt veel te groot en er zit geen enkel fundament onder. Nou, het stort in elkaar. Was het dan. jouw dagboek? Ja, eigenlijk wel. <laughs> <laughs> ja, ik kan er nu wel een beetje over lachen. Maar, maar dat was een, een, een, grappig dat je dat dan in een kinderverhaal. Ja, vormgeeft. maar het was ook. eigenlijk helemaal geen kinderverhaal. Maar ja, er bestaan geen prentenboeken voor volwassenen. Dus. En daarbij, het grappige is, je hoort het, het meisje van 3,5. Ik teken blijkbaar zo. Ja, toch toegankelijk voor iedereen. En ik schrijf ook zo toegankelijk voor iedereen. En dan uiteindelijk blijkt het toch weer voor kinderen. Uh, maar ik moet wel toegeven dat ik daarvan heel veel reacties van volwassenen heb gekregen op dat boek. Hoe is het nu met het huis op de paal? Uh, het is ingestort toen. En vervolgens is er een boot gebouwd van het wrakhout. En daarmee is er een flink eind gevaren... En toen is er weer van alles gebeurd. Maar dat komt in het volgende boek. Ja, precies. Um, jij noemde net even voorlezen. Als je nou lezen versus voorlezen... Ja. Wat, wat is het verschil in wat er gebeurt? Um, nou, als je een volwassene voorleest aan een kind... dan, uh, ja, wat ik hoop dat er gebeurt, dat is dat je toch met z'n tweeën zo'n verhaal ingaat... en dat je dus ook met z'n tweeën daarover in gesprek raakt. En als je zelf leest, dan, ja, dan, is dat iets, dan duik je een wereld in, in je eentje. Dan misschien vlucht je ook wel in die wereld. Dat kan ook heerlijk zijn, hoor. daar niet van. Maar ik, ik denk dat het, het voorlezen, het bijzondere van voorlezen... is toch dat je zo'n verhaal deelt... en eventueel ja, met elkaar daarover in gesprek raakt... en misschien wel over hele andere dingen ook in gesprek raakt... door. Door je associaties. Je hebt dat... zelf twee kinderen? Ja. Van hoe oud? Uh, de jongste is negen en de oudste is dertien. En uh, lees je die van negen nog voor? Ja. En dan gebeurt dit wat je nu ja. beschrijft? Ja, heel veel. Ja? Ja. Sterker nog, we komen soms uh, amper uh, een hoofdstuk door... omdat er zoveel Want gepraat hoe, moet worden. Hoe maar gaat het hangt het? van het boek af. Welk boek zijn jullie nu aan het lezen? Ja, we zijn nu toevallig een boek van mijn eigen moeder aan het lezen. Die heeft jeugdherinneringen geschreven... Um, en zij heeft, ze heeft, ze heeft onder de naam Rita Verschuur, haar meisjesnaam... heeft een hele reeks jeugdherinneringen geschreven. En dat zijn korte stukjes. Um, voor mijn dochter niet direct associatie met oma. Want het is toch een meisje die ze beschrijft. Maar er zit heel veel tussen de regels. En dat kind raakt niet uitgepraat. Dus we krijgen dat boek ook bijna niet uit. Elke keer dan zegt ze... Ja, maar ik zou dat toch anders doen? En ik, ik, ik denk als dit zo... En dan komen er allemaal... ja. En um, toen jij kind was, ja. las jij toen het boek van je moeder? Ja, maar mijn moeder begon te schrijven toen ik zo'n jaar of tien was. 19. Ja, nou, ze las ons ook voor. Want zij testte het op ons, weet je. Dat, uh, en dat waren trouwens nog andere boeken. Dat waren nog niet die herinneringen die ze veel later gaan schrijven. En bij die boeken die ze voorlas, had jij toen iets... Is daar ook misschien een wortel voor jou van je illustratie... Uh... Uh, Loopbaan. Nou, ik denk wat wel een wortel is, is dat er in ieder geval tekenaars bij ons thuis kwamen. En uh, ik zag dus wel, ik zag gewoon dat het een beroep was. Ja, het is, klinkt een beetje gek, maar niet iedereen, niet elk kind weet dat. En um, ik ben wel opgegroeid in een gezin wat heel erg veel verhalen vertelde. In ieder geval, mijn moeder schreef, mijn vader schreef weliswaar wetenschappelijk over theater, maar hij nam ons ook mee naar Heel veel toneel. Mijn, en uiteindelijk is mijn zus en mijn broer zijn ook gaan schrijven. Uh, dus we zijn gewoon schrijvers in onze familie. En ik schrijf in tekeningen, zeg ik dan maar. En hoe was het om het boek van je moeder te illustreren? Is dat anders dan het boek van ja, een andere schrijfster? Ja, zeker. Nou, ik heb, ik heb uh, in het begin heel veel met haar samengewerkt toen ik net was afgestudeerd. En dat was, aan de ene kant was het fantastisch, want ik als ik haar boeken las, dan wist ik gewoon wat ze bedoelde. En dat gaf natuurlijk een soort van houvast... ik voelde aan welke kant het uit moest. Maar op een bepaald moment voelden we toch ook... dat het een bepaald soort belemmering veroorzaakt. Dat je kan daar niet meer uit. En als ik nu met een schrijver samenwerk... waarvan ik helemaal niet weet wat hij in zijn hoofd heeft... dan ben ik heel vrij. Dan ben ik vrijer, in feite. Dat kwam ook heel goed uit, want zij... Ik ging toen mijn eigen boek schrijven... en zij begon die herinneringen te schrijven... waar ik alleen hele kleine omslagjes bij maakte. En dat, dat was helemaal goed. En nu schrijft ze voor volwassenen. Dus. En nou zei je net dat je als kind wilde jij iets uit een boek... Hè? Die, die, die, die identificatie met die kant die je zelf niet kende niet had. Ja. En heb jij nu als illustratiste schrijft er iets... wat je kinderen wil meegeven in zo'n boek? Um... Nee, eigenlijk heb ik het niet op die manier. Kijk, er ontstaat... Het begint al met de keuze van wat ga ik als boek illustreren. Hè? Ik ben nogal een langzame werker. En ja, dan kies ik dus iets wat mij raakt op een gegeven moment. En waarom raakt het mij? Ja, omdat ik toch op de een of andere manier intuïtief het gevoel heb... dat het, dat het misschien meer mensen zal raken. Ja, het, het, ik, ik heb, ja, alles wat ik illustreer heeft om de een of andere reden een onderlaag... En die, uh, ja, die, die voel ik. Die... Maar het is helemaal niet zo dat ik denk... dit ga ik nu eens aan de kinderen vertellen. Ik heb heel soms een beetje... dat ik mogelijk aan de ouders van de kinderen iets wil vertellen. En wat wil je ze dan vertellen? Dat durf ik niet helemaal echt te vertellen in een radioprogramma. Maar nou, bijvoorbeeld gek genoeg in zo'n boek... als dat Jij en ik en mijn rode fiets. Dat is een heel idyllisch boek. Hè? En er wordt ontzettend veel gespeeld. En misschien wil ik in dat boek wel een beetje zeggen van jongens, let op, laat die kinderen spelen. Laat ze hun gang gaan, laat ze... help ze, geef ze een voorzetje. Laat ze een hut bouwen van alle meubels uit je kamer. En zeg niet gelijk dat het een rotzooi wordt. Want dat, dat, dat is belangrijk voor die kinderen. Die moeten dat mogen doen. En nou ja, dat soort dingetjes. En dat, uh, ik denk dat de ouders die het toch al doen... zullen het vermoedelijk uh, bevestigd zien in dat boek. En de andere ouders zien misschien dat boek niet. Dus misschien helpt het helemaal niks. Maar... Dat soort dingen heb ik wel soms. Zullen we even naar de muziek gaan die je hebt meegenomen? Ja, dat is goed. Wat is het? Nou, dat is een, uh, een stukje een muziek van een Zweedse zanger, Ricard Wolf. Eigenlijk is die acteur. En hij zingt heel mooi: uh, een liedje. Uh, wat oorspronkelijk zo'n Barbara liedje is uit uh, Frankrijk. Maar dat gaat over um, eigenlijk over. Uh, hij vergelijkt de kinderen in Duitsland met de kinderen uit Frankrijk na de oorlog. En eigenlijk vertelt hij gewoon van... in godsnaam geeft die kinderen in Duitsland niet de schuld... van wat hun ouders gedaan hebben, want ze zijn allemaal precies hetzelfde. Het is heel ontroerend, uh, prachtig tekst. Alleen jullie kunnen het niet verstaan. Ja. Je gaat het voor ons vertalen straks. Ik lood dat dom in te zijn. In de, de schugen die mijn zijn. Maar god, het is nog steeds mooi in Göttingen, in Göttingen. Parijs is gehylld gestaan. Ondanks Göttingen, geschreven geen zingen. En nog is het vol van dromen in Göttingen, in Göttingen. En de mensen kunnen al te veel over onze geschiedenis. Beschungerefona, heldersgloria. Hermann Helga, Fritz en Franz in Göttingen. Det är inget beklagen nästan varje gammal saga. det var en gång den tar sin början i gättingen. Det är klart att de har inte sen, inte skogen die väsen, men aldrig så man så har. Så i göttingen i göttingen. Om vi fick poesin från söden där läm och andra oli spröder deras benot något annat. I gättingen, i gättingen, när de inte finner orden, samlades de tysta runt om båden. Men man förstår vad de vill säga alla dagar i gättingen, det är det någon som vill något annat. Dan ik att tiden men barn, de tijd men stannetje, maar barmt nog in Parijs Göttingen. Zo låt oss aldrig meer horen Om hat lusten Voor förstöra. het woonmensen, ik hou Göttingen, in Göttingen. En God verbiedt, om het gebeurt, dat het oorlog onze landen. Mieter, Kirarara kirarara voor älskar gettingen. och förbjuder om det händer att kriget våra länder skulle fälla Wolf. En de ja. titel is? Um, oh, dat is een goede vraag. Het ja, is heel raar. Ik heb dit cd gekregen van mijn redacteur. En daar stonden helemaal geen titels op. Dat had hij zelf uh, ergens opgeduikeld. Het is prachtig, maar dan, heb... ja. dan moeten we dat in het... Uh... Ja, dat moeten we toch uh, eventjes... Nee, ik, ik is serieus. Ik weet niet hoe de titel is van dit nummer. Dus... Maar in Turnquist, um, je bent half-Zweeds, half... Zweeds, half... Ja. Nederlands. Je ja. bent ook in Zweden de eerste vijf jaar opgegroeid. Ja. Voel je in Zweden als in Nederland, in Nederland is een Zweden. Of nee. <laughs> nee. Um, nou ja, ik bedoel, tot, tot op zekere hoogte misschien ook wel. Maar uh, nou, als ik in Zweden ben, dan ben ik sowieso. Uh, uh, altijd in een boerderijtje midden in het bos. Dat maakt al enig verschil. Maar de Zweden zijn er anders dan Nederlanders. Hè? Dus, en als je dan in die taal overstapt... dan gebeuren er ook dingen in je hoofd. Ja, je, je wordt er een beetje anders van. Hoe kun je dat uitleggen? Um, ze zijn uh, minder um, scherp. Uh, ze zijn wat voorzichtiger. En uh, ze zijn soms wat dromeriger. Wat, hè? Stel, je loopt door een herfstbos met een Zweedse iemand. Dan zal die echt zo van... Mm, mm, oh. En dan loopt hij helemaal te zuchten en te steunen van heerlijkheid. Hè? De paddenstoelen en de blaadjes. En, en een Nederlander, die kan, ja, die, die kan dat ook doen. Maar er is ook grote kans dat het heel anders gaat. En, uh, ja, Zweden kunnen heel erg zwelgen in de natuur. Uh, en dat pak je wel gauw over als je daar bent. Het lijkt me een goede voedingsbodem voor een kinderboekenschrijver... en kinderboekenillustratrice. Ja, toch? op zich. <laughs> ja, die natuur, die, uh, uh, ja, daar ben ik ook voor een deel in opgegroeid. Ik bedoel, ik, ben, uh, uh, als, uh, ik woonde tot mijn vijfde dan in uh, Uppsala, ten noorden van Stockholm. Maar ik ging met mijn moeder van mei tot september... vier maanden uh, gingen we naar een heel klein huisje in een dalletje ergens... En daar was een meer. Ik geloof dat we ons wasten in dat meer. En we hadden ook geen wc. Dat was een buitending ergens. En ja, we liepen te stampen in het bos uh, tegen de slangen. En het was gewoon heel erg veel buiten. En toen kwam je op je vijftiende, of op je vijfde uh, in Nederland, tussen ja. die een beetje scherpe... Ja, Maar uh, nou, het was niet zo makkelijk hoor. Nee. Nee, ik werd echt op de lagere school werd ik flink gepest. En Wat deden ze met je? Nou, toen gelijk werd ik op de kleuterschool. Dan, dat was heel simpel. Dan knepen ze in mijn benen onder de tafel tot het bloeden. Dus dat was echt niet zo leuk. Dat nee. Was geen leuke start. Maar dat werd op een gegeven moment toen begonnen. Ze me meer uit te lachen. En een beetje, ja, ik weet niet. Het was allemaal zo... Uh, hey, maar... Heeft dat nou iets gedaan met de manier waarop je tekent? Zijn er dingen van terug te vinden? Nou, het, wat er zeker terug te vinden... Nou ja, wat het gek is, is dat ik ontdekte op een gegeven moment... dat de kinderen... Uh, aardiger werden als ik... Uh, aan Het nou, het begon met schrijven, ik kon heel netjes schrijven. En dan kwamen ze om mijn tafel staan en gingen zeggen... oh, ze kan mooi schrijven. En op een gegeven moment ging dat door met dat tekenen. Dus ik merkte dat ik daar iets kon... wat, ja, wat, wat sommige anderen misschien wat minder konden. En dat heeft absoluut mijn tekenen gestimuleerd. Maar ik heb niet een boek gemaakt waar dit heel duidelijk in uitkomt. Nou, er is één boek, dat heet Helden op sokken... En dat heb ik geïllustreerd. Het is een van mijn lievelingsboeken. En daar komt dat groepsgedrag in voor. Van tien jongens en één durft daaruit te breken. Op een gegeven moment. En dat, ja, ik weet zeker dat het me raakte. Omdat dat uh, wel deed denken aan wat ik heb gezien. Of ja. Gevoeld. Astrid, jij spreekt het zelf prachtig uit. Lindgren. Lindgren. Lindgren. Ja, zoiets. Wat was haar manier van denken? Nou, ik denk. Gek genoeg, ik noemde daarnet natuurlijk een aantal dingen... die ik zelf uh, zo belangrijk vond, algemeen. Maar dan kom ik heel snel bij haar uit. En dat was dat je echt heel duidelijk voor kinderen... Hè, de toon is voor kinderen. Het gaat niet boven hun hoofd, uh, met knipoogjes naar volwassenen. Nou ja, en dan die enorme gelaagdheid. Want ze heeft hele grappige, vrolijke... bijna, bijna paradijselijke speelboeken gemaakt... Hè, waar heel veel spel in voorkomt. Maar er zitten altijd zware ondertonen. Er is altijd. He, ze zal nooit een boek hebben wat alleen maar paradijs is. Bedoel, overal dan, he, dan is er weer een alcoholist als buurman. Of dan is er weer oorlog op de achtergrond. Of of dood ergens, of ziekte. Of en ja, het is meer zoals het, ja, zoals het echte leven is. En dat vind ik uh, ja, vind ik gewoon heel erg mooi. Als je dat allemaal door elkaar kan krijgen. En, uh, uh, zo was hij ook trouwens als mens. Hè? dat je, je kon mengen, zeg maar. je kon ontzettend lachen, maar je kon hè, een paar seconden later over iets heel moeilijks praten. En dat konden allemaal. Ik had zelf het gevoel altijd als, uh, als ik een boek las dat ik aan het eind toch getroost moest worden. Jij had, vertelde net over die kinderboeken die alsmaar goed afliepen. Ja. En dat je eindelijk eens een keer hoopte op dat het niet goed afliep. Had jij dat gevoel niet herkend? Dat herken je niet. Ja, in... ja, ergens natuurlijk wel. Het liefst eigenlijk ook wel. Maar um, ik, ik, eerlijk gezegd, ik snap dat ook niet helemaal van mezelf. Maar ik, ik was op zoek daarnaar. En misschien als ik het één keer had gevonden, dat ik er klaar mee was geweest. Maar uh, ik was er ook naar op zoek omdat het niet bestond. Ik kwam op een gegeven moment de verhalen van Wim Hofman. Die heette Wim. Dat waren twee boekjes. Dat waren ook wel een soort lievelingsboeken van mij. En die waren heel somber. En het werd ook eigenlijk niet echt vrolijk. En dat vond ik wel heel mooi ervan. Dat het gewoon, dat die schrijver durft om het niet vrolijk te maken aan het einde. Ja, grappig is ja. dat hè. Ja. Staat um, kinderliteratuur, literatuurkunst uh, op een andere plek, op hoger, lager, anders aangeschreven in Zweden dan in Nederland? Um, ja, nou, ze zeggen dat het uh, allemaal heel erg hoog aangeschreven staat. En nou, zo'n prijs zou daar ook van getuigen. Maar ik vind op dit moment dat het klimaat in Nederland gezonder is dan in Zweden. Ik vind dat er in Zweden op dit moment enorme angst is op het gebied van kindercultuur. En dat ze, ja, nu ga ik het heel bizar zeggen... maar ik denk dat Astrid Lindgren hun ook in de weg heeft gezeten. Want um, ja, wat die schrijvers daar ook doen... Pipi staat altijd vooraan... Ik bedoel, nu nog steeds. En dat heeft natuurlijk ook iets ja, blokkerends. En dat ja, dus dat, dat moet frustrerend zijn voor schrijvers. Zij is de Annie M. G. Schmid, zeg maar. Van... Ja, nog veel, erg, nog veel meer dan Annie M. G. Schmid. die staat niet zo erg in de weg bij ons. Vind ik. Maar dus ik zie in Zweden zie ik een beetje de tendens. van dat, hè, dat je. Hè, zoals we hier de ACO hebben. daar liggen de hypes. en die verdwijnen na een maand weer. Maar zo heb je in Zweden. de gewone boekhandel is inmiddels zo. daar liggen alleen maar stapels van honderd. of er ligt niks. En daar word je nogal. ja, een beetje somber van. Dus ik. ik vind op dit moment. niet de kindercultuur. zo fantastisch in Zweden. Ja, de gedachten zijn er misschien nog wel. Ik denk wel dat ze. Tij nu een beetje probeert te kerel. Maar eh, ja. Ik denk, dat is dus wel zo, dat je in Zweden ziet... dat schrijvers, eh, vooral, dan heb ik het wel vooral over volwassen schrijvers... maar misschien ook wel kinderboekenschrijvers... worden veel meer betrokken in de eh, maatschappelijke discussie. Hè? Dus die worden ja, vaak over... nou Astrid bijvoorbeeld, die werd constant geraadpleegd. Hè? Dan moest er een vluchteling het land uit. Dan werd zij weer gebeld, hè? haar commentaar. En zo, dat zie je veel meer in Zweden. Alsof die schrijvers toch... Ja, alsof ze geloven dat die schrijvers iets kunnen of iets voelen... wat, wat, de, wat de wetenschappers of de politici niet aanvoelen. Alsof ze een soort stroom, onderstroom voelen van de maatschappij. Of zo. Nou, dat zie je in Nederland niet echt veel. Deel jij dat geloof? Ja, ik deel het wel een beetje, ja. Want ik denk toch, omdat wij juist ons... Uh, ja, ik zeg wij, ik zeg niet dat ik dat gelijk zou kunnen. Maar het is wel zo dat je, je werkt intuïtief. Dus je hebt toch... Je hebt, er zijn een heleboel dingen die je niet beredeneert... En toch komen daar wel soms hele interessante dingen uit. En ik denk dat dat voor, voor schrijvers, volwassen schrijvers nog veel extremer geldt. Kun je een voorbeeld geven? Ja, dat is wel heel moeilijk hoor, om zo in één keer een voorbeeld te geven. Het, het, gaat, het gaat mij erom dat je... Um, je maakt geen bewuste keuzes. Hè? Terwijl je als je kunst maakt, dat kun je niet rationeel maken. Je kan niet, je kan niet kiezen van ik ga nu A en B bij elkaar op... en dan krijg ik dat. Uh, oftewel, je moet uh, uh, een soort uh, ja, in, intuïtief proces openzetten. Uh, want dan kun je dat, dat sorteert. Hè? Je, je maakt wel keuzes, want je maakt uiteindelijk iets. Maar en, een boek bijvoorbeeld als uh, wat niemand had verwacht. Ja. Nou ja, dat is, dat is natuurlijk toch uh, dat is ontstaan. Uh, dat gaat, moet ik misschien ja, even kort vertellen. Dat gaat over een, een, een, eigenlijk een maatschappij waarin mensen enorm aan het draven zijn. En druk en heel veel ja, aan hun hoofd hebben. En op een gegeven moment, iedereen rent de hele tijd. En op een gegeven moment is er één meisje die rent net ietsje harder. En die stort naar beneden van een ja, afgrond. En, en die ligt daar beneden. En dan gaat het erover wat die mensen daarboven ja hoe zij daarmee omgaan. En, en, en dat blijkt heel ingewikkeld te zijn. Want, uh, en ik heb daar... Ja, dat is natuurlijk toch inderdaad heel intuïtief begonnen. Uh, dat ik dacht, ik, ik wil iets maken over al die... Ja, over, over ja, misschien ook wel mijzelf. Over dat, dat, dat geren en die machteloosheid... die je zo nu en dan zo afschuwelijk voelt gieren. En ik wil het uitzoeken. En dan, ja, dan begin je dus een heleboel tekeningen te maken... In mijn geval, met zinnetjes eronder. Maar eigenlijk weet ik helemaal niet waar ik mee bezig ben. En dan blijken er toch een aantal... Ja, ik zeg niet dat dit allemaal hele grootse thema's zijn... maar er komen toch een aantal dingen uh, naar boven. Onder andere dat als dat meisje er dan uiteindelijk... na nou, dat hele verhaal uitkomt... dit verhaal eindigt dus toch goed, in mijn geval... dan uh, herkent niemand haar. En dat is... Heel hard eigenlijk. Want ze hebben allemaal eerst wanhopig bij die kuil gestaan. En dan is iedereen er vergeten. En ja, daar kan je dan weer... Zo over. goed komt het weer ook niet, dus. Nee, maar het komt uiteindelijk goed. Maar... En je hebt ook een uh, boek voor volwassenen geschreven. Bellenblazen in Burundi. Ja. Hoe is dat ontstaan? Nou, dat is eigenlijk uh, heel gek ontstaan. Ik kreeg een uh, verzoek van Artsen zonder Grenzen. Die vroeg aan mij of ik uh, een paar projecten wilde bezoeken van ze. En uiteindelijk werd dat Burundi. Uh, en toen ben ik een paar weken ben ik, uh, in hun jeeps, wat eigenlijk ook een soort ambulances zijn, ben ik naar verschillende projecten gegaan in, ja, in een noodgebied na de, ja, de burgeroorlog was net afgelopen in, uh, in Burundi. En daar heb ik gezien heel dichtbij, gewoon hoe die artsen daar allemaal bezig waren. En ja, het grappige was, zij wilden dat ik tekeningen zou gaan maken over de situatie daar en wat ik zag. Maar... Toen ontdekte ik dat tekening. En daar kon ik helemaal niet alles in kwijt wat ik, ja, wat ik meemaakte. Dat, dat, dat werd een hele mooie tekeningen Het is een beeldschoon land. Mensen zijn ook heel mooi. Maar het is zo ongelooflijk arm. En ja, je zag zulke m, m, toch hele ingewikkelde dingen. Ja, er waren allemaal, m, hè, die je ook vaak niet begreep. En dat wilde ik opschrijven. Maar wat grappig. Was het voor het eerst dat je de, de, de beperkte uh, ja. kant van het tekenen ontdekte? Ja echt heel extreem. Ik werd er zo mee geconfronteerd. Ik, kon, ik, ik had ook heel veel nachtmerries. Ja, ik ben iets, ik ben geloof ik niet helemaal opgewassen tegen dat soort reizen. maar, maar uh, En die nachtmerries raakte ik ook helemaal niet kwijt met tekenen. Ik kon dat absoluut niet kwijt. en uh, Dat moet een rare ervaring ja. geweest zijn voor je. Ja. ja toen kwam mijn moedertje om de hoek en die zei van, uh, ga maar schrijven. Ga het allemaal maar opschrijven. Maakt niet uit. Uh, je hoeft er niets mee te doen, maar schrijf in godsnaam op wat je, uh, wat je allemaal hebt gedacht. Echt. Want dat kan je niet in die tekening uh, laten zien, wat je, wat je dacht. Dat boek. Vervolgens werd het dus een, een boek. En dat boek heet Bellenblazen in Burundi dat in 2007 is uh, verschenen. Ja, u hoort het verhaal van illustrator Marit Tornqvist. Afgelopen oktober was ze te gast bij Colette van der Ven hier in Kazerluna. Ja, straks um, lijkt het mij mooi om, om eigenlijk hierop door te gaan... op uh, de vragen, de verhalen van, van Marit. En met name wil ik wel even, uh, naar aanleiding van het gesprek dat we hoorden... het hebben over beelden uit je jeugd die je altijd zijn bijgebleven. Welke illustratie of, of welk beeld staat u nog altijd helder voor de geest... en heeft misschien wel uw wereldbeeld gevormd? Welk beeld gaf je hoop, uh, vreugde... Op je angst eh, te overwinnen. Ik, ik, ik had het hier over met een vriend van mij, en die vertelde me hoe hij vroeger het beeld zag van een heel verwend meisje dat alles had. En dat beeld was afgezet tegenover een meisje met kapotte kleren aan, dat als enige hoop had om met Kerst een appel als cadeau te krijgen. En hij vertelde dat dit beeld hem altijd weer te binnen schiet als het gaat over de ongelijkheid in de wereld. En dat dat, dat beeld, dat dat meisje dat hoopt met Kerst een appel te krijgen als cadeau. Dat dat het enige is waar ze op kan hopen ook. Dat beeld beïnvloedt zijn manier van handelen, nog, nog regelmatig. Uh, daarover willen we graag praten. Telefoonnummer is 0800-1121. 0800-1121. Twitter kan ook. Hekje Kazaluna. En u kunt ook mailen naar kazeluna.ncrv.nl En um, daar is overigens ook al een eerste mailtje op binnengekomen. Um, Hallo Kazaluna, schrijft Els... Ik groeide als kind op in Suriname en in een van mijn leesboekjes stond het verhaal over de aap en de kaiman. De aap woont in het oerwoud en heeft niets meer te eten. Alle fruitbomen zijn leeg. Aan de overkant van de rivier ziet hij nog wel allerlei lekkere dingen in de bomen, maar hoe komt hij daar? Er zwemt een kaiman onder zijn boom door en de aap vraagt hem of hij hem naar de overkant wil brengen. Natuurlijk, zegt de kaiman. Klim maar op mijn rug. Als we midden op de rivier zijn, zegt de kaiman. Mijn vrouw is heel erg ziek. Ze moet dringend apenlever eten om weer beter te worden. Ach jee, zegt de aap, nou heb ik net vanmorgen mijn lever uitgewassen en die hangt nog te drogen. We moeten even terug om hem op te halen. En vervolgens keren ze om. Nou, schrijft Els. De bedrieger bedrogen. Dit verhaal ben ik nooit vergeten. Volgens mij heeft het me geleerd om in ingewikkelde of gekke situaties een list te bedenken. En toen had ik de verhalen van Bommel en Tompoes echt nog niet gelezen. Wilt je van Els, naar aanleiding van onze vraag over welk beeld van vroeger is u bijgebleven en heeft uw wereldbeeld beïnvloed? Dat zometeen na één uur hier in Casaluna. Bellen kan dus 0800 1121, 0800 1121. Mailen naar casaluna.ncv.nl. En wilt u twitteren, dan mag dat natuurlijk bij hekje. @kazeluna. Overigens, net lieten we het uh, gesprek horen met Mara Dunquist. En um, daarin was muziek te horen. En het was maar niet helemaal duidelijk welke muziek dat was van wie. We kregen een mailtje van Hans Libbers. Die zei, uh, het net gespeelde nummer heet Goettingen en is van Barbara. Geschreven in aanleiding van een optreden van deze Frans-Joodse zangeres... in die Duitse universiteitsstad uh, Göttingen. Dankjewel Hans uh, dat je ons uh, dat even hebt uh, gemaild. Morgen overigens om deze tijd het verhaal van Peter-Jan Margrie. Hij is onderzoeker religieuze cultuur. Zo maakte hij een database voor uh, bedevaarten en ook voor beschermheiligen. Je kunt daar een opzoeken bij jou in de buurt bijvoorbeeld... of er uh, beschermheiligingen zijn voor, uh, voor uh, vee, voor verkeerssituaties of gezondheid. Nou, dat horen we morgen om 12 uur. Maar nu eerst gaat Peter Tenel verder... met het uh, schatgraven in de archieven van de Nederlandse publieke omroep. En ik ben er weer, zometeen om 1 uur.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 De hoorspelkern. Stemmen, muziek en geluiden uit de archieven van de Nederlandse Radio-Unie. Met Peter Tenuil. Historisch archief Band HA 535. Datum 17 juni 1963. Zendgemachtigde Avro. Omschrijving Ida de Leeuw van Rees. Presenteert na 38 jaar voor de laatste maal met naald en schaar. Goedemiddag, dames. Het is dan zover dat nu de laatste les is begonnen. En ik dus voor de laatste keer goedemiddag tegen u zeg. Het valt me natuurlijk heel erg hard. Maar ik zou zeggen, laten we flink zijn... en beginnen aan het model waar we mee bezig waren. En dat is dan model nummer 25... Ik had u gevraagd dit model uit te knippen. En het zover te maken, tenminste zover als u het zelf kon doen. Heeft u een stukje papier voor u en heeft u die uitgeknipte voor en rugpanden, dan gaan we dit gezamenlijk even opspelden. Een stukje dubbel papier met een vouw aan uw rechterhand en een vouw aan uw linkerhand. En u spelt de baan 1 op tegen de vouw aan. Uh, u kan het ook zo uitknippen en dan later doorraderen. Oh, ik geef een klap op mijn plank, u hoort het zeker. Ik zit nog altijd met tekenplank. Ter voorkoming van het beschadigen van het bureau. Maar het is nu ook allemaal niet meer nodig. Nou inderdaad, mijn plank is ook wel helemaal op, want die is wel doorgeraderd. Hoewel ik al meerdere keren een nieuwe plaat erop gehad heb natuurlijk. Want met al dat doorgeraden dat kun je niet zo prettig tekenen. U begrijpt, in al die jaren dat ik dit nu gedaan heb... die 38 jaar, is er wel eens iets versleten. In ieder geval de plank. <laughs> maar dat is zo erg niet. Dames, we gaan weer door. Weer helemaal ernstig worden. Ik heb de kop en holte of eigenlijk de kop, heb ik hoger opgetekend. Zowat een anderhalf à twee centimeter. Omdat het tenslotte een mantelmouw moet worden... en daar mag altijd een beetje hogere kop in komen. Dus gaan we hem even hoger maken. En zo mag u dan deze bovenmouw en deze ondermouw... uitknippen op de aangegeven vaste lijnen. En dan wordt die twee maal geknipt en dan ziet u hem daar bovenaan... Op bladzijde 15 ziet u hem staan als uitgewerkte mouw van model nummer 26. Zo, dames, ik geloof dat we er nu zo'n beetje zijn. Het boekje is uit en u ziet achteraan op bladzijde 16 de hele inhoud staan. Wat erg makkelijk is. U hoeft dus niet ieder ogenblik een boekje helemaal open te slaan en te zoeken. U kunt alles terugvinden. Ja, dames, ik heb even moeten stoppen, want ik schoot even vol. Maar dat kon, want het is tenslotte een opname. Het staat op de band en u merkt daar dus niets van. Dames, ik wil natuurlijk niet eindigen... voordat ik u allemaal vriendelijk dank zeg... voor al die brieven die ik ontvang. De telefoontjes, het is werkelijk, het staat niet stil. Ik, ik heb het er zo druk mee. Het is ongelooflijk. En uit die brieven heb ik gemerkt... Hoe leuk en hoe mooi u het vond. En hoeveel ik u geleerd heb. Och, dat begreep ik ook wel. En ik hoop het ook. En ik hoop dat het u bijblijft allemaal. Schrijft u zoveel mogelijk ervan op. Dat lijkt me ook zo goed. Dan onthoudt u het. Maar het is werkelijk... Die brieven die zijn zo aandoenlijk mooi en lief. Dat is, het is niet van te vertellen. Dat kan ik, ha ik kan het haar niet volbrengen. De brieven die ik ontvang, dames. Die beginnen eigenlijk allemaal met lieve mevrouw. En ik zou willen zeggen, lieve dames, lieve dames, ik neem afscheid van u. Het valt me ontzettend hard. U voelt wel, dit is een levenswerk van mij geweest. Dit is eigenlijk mijn leven. En nu moet ik zeggen, voor het laatst tot u. Goedemiddag, dames. Niet weer tot de volgende keer, zoals ik dat gewend was. Maar nu zeg ik, goedemiddag. Goedemiddag, Ik hoop dat het u allemaal goed gaat. En vriendelijk bedankt voor al die lievigheden die ik van u mag ontvangen. Dames, ik groet u dan. Dag. Dag. Zij dronk Ranja met een rietje. Mijn Sofietje.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 Zijn is een lente-symphonie. Zij dronk Ranja met een rietje. Mijn Sofietje op een Amsterdams Toen wist ik dat mijn Sophie de liefste was. Johnny Lyon, Sofietje, 1965. Historisch archief band HAC 834, datum 13 november 1965... zendgemachtigde VARA, programmatitel Uitlaat. Omschrijving, toneelstuk over drugs. Uitlaat stelt je voor aan de 19-jarige Frans Ruul... leider van de Amersfoortse AJP de artistieke jeugdproductie. Onze eerste productie was West Side Story... met een 70 jongeren en zuiver op uh, amateurbasis. Na die formidabele formule met uh, West Side Story... hebben we dus uh, ontiegelijk volle zalen getrokken. Uh, mensen stonden drie weken van tevoren in de rij en zo. Hebben we dus gedacht aan een nieuw stuk... en dat nieuwe stuk is toen de uh, Connection van Jack Calder geworden. Uh, in een andere stijl. Uh, en helaas hebben we dus ook gemerkt, niet commercieel genoeg... Het slaat waarschijnlijk niet aan omdat het dus te realistisch en uh, te hard is wat er gebeurt op het toneel. Het heeft niets met een normaal toneelstuk te maken. Uh, worden er worden geen normale zinnen gesproken. Uh, er wordt geen normale tekst uh, gevolgd. Er worden uh, geen normale handelingen gevolgd. Alles gaat dus om het punt, uh, de improvisatie en het contact met de zaal. Er komen dus aan het begin van de avond een stuk of tien zogenaamde verslaafden op het toneel. rond, dus Louis van Dijk en Johnny Engels van... Uh, Jazzmuziek En het enige wat dus die tien knapen doen, is dus contact maken met de zaal en een zekere sfeer oproepen, een zekere spanning oproepen. En dan na de pauze komt uh, Cowboy de Connection met de doop. Iedereen neemt dus een, een shit en raakt high. En het gevolg is dan ook meestal dat de zaal high raakt. We krijgen dus ontzettende taferelen die af en toe wel eens doen denken aan een beatconcert. Uh, vele mensen maken daar bezwaar tegen, vooral ouderen, omdat daar. Uh, standpunten als homoseksualiteit en, en van de doop op zich, uh, dat doet het dus niet. En nu zitten we dus met het probleem dat na een vier voorstellingen, de eerste drie waren nog niet helemaal afgerond, na de vier, vierde voorstelling, wat dus een volkomen uh, goede voorstelling was, een artistiek afgerond geheel, nu zitten we dus mee te kijken met het uh, geval dat het niet commercieel is. De zaal raakt high van het toneelstuk, zegt Frans Ruul. Kan hij daar een voorbeeld van geven? Euh, ja, euh, het voorbeeld is dan euh, van afgelopen zondag in Rotterdam... waar dus een meisje zomaar in de, onze high-scène naar voren stormde... het toneel oprende en dus ook om een pr, äh, prik vroeg. Het meisje wist totaal niet meer wat ze deed. Het zat te beven en, en te bibberen op een stoel. Een ontzettende hysterisch gegil was daarbij betrokken. En, uh, toen we dus de riem om de arm deden en met een injectienaald aan uh, aankwamen zetten dat nou, was het einde zoek. Uh, het einde was ook zoek voor uh, de brandweer achter het toneel... die uh, op dat moment dus door ons uh, spel heen schreeuwde van uh, laat het arme kind los. Uh, en die hele rel is er dus voortgezet tot het uh, onderbreken van de voorstelling in Rotterdam. In de Amersfoortse Connection wordt veel over marihuana gesproken. Maar als we ons de Amerikaanse film goed herinneren komt er in het stuk geen marihuana voor? Nee, en uh, we gaan dus ook op het toneel echt niet zeggen van mensen, nu roken we marihuana. Maar uh, zo zijdelings pakt een van de acteurs bij wijze van spreken een, een gele stick uit zijn zak. En steekt die een beetje aandachtig op en de hele zaal denkt dan al direct dat is marihuana. En als op een paar minuten later diezelfde uh, persoon een beetje wilde verhalen aan het vertellen is, dan gelooft het hele publiek. Frans Ruul geeft het enige mogelijke antwoord op de vraag... of de spelers, voor het merendeel scholieren, werkelijk marihuana gebruiken. Um, uh, volgens ons niet. Nee. Naast gevonden geluiden zijn er ook veel gemaakte geluiden in het NRU-archief. GA4290 is zo'n bandje met gemaakte geluiden. Geluiden klinken dermate gemaakt dat ze niet echt herkenbaar zijn... buiten de context van bijvoorbeeld een hoorspel... of zonder de verklarende tekst op het doosje waarin het bandje zit. Opnames zijn gemaakt vermoedelijk eind 62, begin 63. Kant 1a tot met c, stok tussen spaken steken. Gooien rijwiel. F en G omgooien rijwiel. Bel over straatrollen. H rijwiel wordt door auto geschept. Auto rijdt over rijwiel. J. Idem. De voorspelkern is voor de VPRO geproduceerd door Peter Tenuil.